1 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Pijn, lichamelijke schade en angst, dat zijn de gevolgen van verkeerde borstimplantaten. Nederlandse vrouwen hopen nu op een schadevergoeding van de rechter. En de winnaars van het Leids Cabaret Festival komen de laatste jaren uit de stal van de Comedy Train. Artistiek leider Jan-Jaap van der Wal verklaart waardoor dat komt. Nu het NOS Journaal met Dorot Meegens gaan internationaal steeds meer stemmen op voor strafmaatregelen tegen Oekraïne. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie verwacht dat de EU-landen... het snel eens worden over sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Correspondent Chris Ostendorf. Commissievoorzitter Barroso heeft gezegd dat de Oekraïnse regering... verantwoordelijk is voor de veiligheid van de eigen bevolking. En dat maatregelen, lees dus sancties tegen diegenen die juist verantwoordelijk zijn... voor het geweld van de afgelopen uren, zouden moeten worden overwogen. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... in Brussel bij elkaar voor spoedoverleg en mogelijk dat dan afspraken over sancties worden gemaakt. Rusland wil niets weten van strafmaatregelen. Moskou neemt het op voor de Oekraïnse regering... en zegt dat de oppositieleiders moeten stoppen met het bloedvergieten... en de gesprekken met de regering in Kiev moeten hervatten. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de bijscholing... die duizenden buschauffeurs kregen bij ROC's. De opleidingen voldeden niet aan de kwaliteitsheisen. Volgens de inspectie kregen de chauffeurs te weinig les... en legden ze geen tentamens af. De onderwijsinspectie wil miljoenen euro's van de scholen terugvorderen. De inspectie doet het onderzoek op verzoek van de Belastingdienst. Bedrijven konden voor duizenden euro's per werknemer belasting aftrekken. Die regeling is 1 januari afgeschaft, omdat er veel misbruik van werd gemaakt door bedrijven. In augustus werd al bekend dat de regeling vaak werd misbruikt door uitzendbureaus. En ook daar waren de opleidingen van de ROC's onder de maat. De politie heeft een man van 75 aangehouden... omdat hij in Bellingwolde drie kinderen zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Kinderen zijn tussen de 8 en 10 jaar, zegt de Groningse politie. De kinderen zijn enorm geschrokken en naar huis gegaan. Uh, nou, we wisten al vrij snel bij wie we moesten zijn. En we hebben die man op bezoek gebracht... en die blijkt inderdaad in ieder geval een alarmpistool... en een luchtbux in huis te hebben... en zou daar de kinderen mee bedreigd hebben. De ouders van de kinderen doen aangifte. De steenrijke Franse ondernemer Serge Dassault is aangehouden. Hij wordt ondervraagd over een corruptieaffaire uit 2008. Dassault zou toen stemmen hebben gekocht om te worden gekozen als burgemeester van een stadje ten zuiden van Parijs. De 88-jarige Dassault werd al langer in verband gebracht met corruptie. Maar kon niet worden vervolgd omdat hij senator was voor de UMP en daardoor onschendbaar. Vorige week hief de Senaat zijn onschendbaarheid op, waardoor hij nu kan worden ondervraagd. Zijn concern is onder meer bekend van de Mirage en Rafale straaljagers.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 kan ik uh, niet te lang uh, denk ik, bij blijven treuren, want dat, uh, dat schiet toch niet op. Het weer is vaak bewolkt, valt in enkele bui. Met name in het westen breekt ook de zon soms door. 8 tot 11 graden bij een matige wind uit zuidwest tot west. Morgen is het grijs, dan gaat het vanuit het westen een tijdje regenen. Dan wordt het opnieuw 8 tot 10 graden. Jolanda van der Velde staat in een keer stil op een paar plekken in, uh, in, in Nederland. Waar precies? Wat gebeurt er? Van west richting de Haag. Nee, je? Nee, nee het, okay. hier gaat alles goed. In Hilversum... Uh... Vrees ik. Uh, ik begin nog even opnieuw. De A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag. Daar staat voor de Koentenel 2 kilometer. Een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Kleinpolderplein en de Rotterdam Centrum 2 kilometer. De rechterrijshoek is daar dicht. Bergingswerkzaamheden op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen knopend Paalgraven en Nistelrode 2 kilometer. De rechte reishok is er dicht. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet?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 Veel zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energieinstallateurs. Kijk op zonnekeur.nl Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo On Call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op volvocars.nl Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Radio 1 Hier aan tafel advocaten Joen van Oers en Carola Rondeel. Mevrouw van Oers, u vertegenwoordigt ruim 200 vrouwen. die slachtoffer zijn geworden van lekkende borstimplantaten van de Franse firma Piep. En ze willen een schadevergoeding. Wij noemen dat Pip, hè? Uh, U heeft ze ook, mevrouw Rondeel. En in Frankrijk zijn er al uitspraken over gedaan. Waarom komt dat hier nu pas aan de orde? Omdat deze procedurele mogelijkheid er nu ook is voor Nederlandse vrouwen. Ook aan tafel Jan-Jap van der Wal en Tim Fransen. We zoeken zo tot op de bodem uit waarom comedianten van Comedy Train... al vier keer op rij het Leids Cabaret Festival hebben gewonnen. Maar Tim, jij bent cum laude afgestudeerd in zowel filosofie als psychologie. Maar sinds dit weekend ook winnaar van het Leids Cabaret Festival. Wanneer ben jij tevreden over een door jou bedachte grap? Uh, dat is lastig, ja. Soms moet ik zelf heel hard om een grap lachen. Maar dan ja? is het meestal niks. Dus ik ben, ik ben, ik ben de vrijdagse publiek erom het lachen. <laughs> nu al lachen, wat gaat dat straks worden? De Nieuwsbv. Met Felix Murders. Ruim 200 Nederlandse vrouwen met pipimplantaten die stappen naar de rechter. Ze willen een schadevergoeding van het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rijnland. Jun van der Oers is letselschadeadvocaat. En nu staat deze vrouwen bij. Kunt u nog een keer uitleggen hoe dat ook alweer zat met die pip-implantaten? De pip-implantaten werden geproduceerd in Frankrijk. Um, de fabrikant die heeft daarbij, um, die heeft daarbij uh, andere middelen in de implantaten gestopt... dan dat zij vertelde dat ze erin stopten. Ja. En die implantaten die scheuren en lekken gemakkelijker... dan dat ze dat zouden mogen doen. En vervolgens komt er dan dus een siliconenstof vrij. Die komt in het lichaam terecht en die veroorzaakt klachten. Ja, en in Frankrijk is de oprichter van het bedrijf Pip eh, al veroordeeld. En daar is al, al een voorschot op een schadevergoeding toegekend. Waarom daagt u nu juist een Duits keuringsbedrijf voor de rechter? Wij dagen het Duits keuringsbedrijf voor de rechter omdat eh, als lesschadeadvocaat ga je kijken van nou iemand heeft schade geleden. En dan wil je diegene helpen, dan wil je die schade vergoed krijgen. Ja. Dan ga je kijken, ja, waar kan ik terecht? En in dit geval is de fabrikant failliet, de leverancier is failliet. Dus daar. Heeft eigenlijk geen zin. De Nederlandse leverancier is ook failliet. Ja, dat is roofheel. Ja. Um, dus dan ga je kijken, waar kan ik dan terecht? Nou, bijvoorbeeld bij de arts of het ziekenhuis. En nu kwam er in november 2013 kwam er die uitspraak van de Franse rechtbank. Die zei dat Thuf Rijnland als keuringsbedrijf haar werk niet goed heeft gedaan. Ja. En dat die daarom aansprakelijk zijn en schadevergoeding zouden moeten betalen. En dat opent nu de weg, ook voor Nederlandse vrouwen om dus uh, mogelijk hun schade vergoed te krijgen. En zoals ik al zei, uw kantoor vertegenwoordigt ongeveer 200 vrouwen. Hoeveel vrouwen in Nederland hebben deze implantaten, denkt u? Daar heeft de IGZ in Nederland cijfers over gepubliceerd. Inspectie van de Gezondheidszorg, ja. ja dat zouden er tussen de 1000 en 1400 zijn in Nederland. Mevrouw Rondeel, u, u bent een van de vrouwen met uh, pip-implantaten. Waarom had u ze nodig? Uh, nou, ik, uh, ik had uh, kankergespel in mijn borst, links en rechts. Uh, dus die werden geamputeerd. En ja, in, in mijn geval werd er niks overlegd. Ik wilde een veilig uh, product als, als, als dat kon. Want het was toen nog niet duidelijk of het borstbesparend zou gebeuren... of dat alles weg was. En toen ja. was er afgesproken met de oncoloog... als het... Nou, liefst natuurlijk borstbesparend, zo niet. Uh, dan als alles weg is, iets veiligs terug. Dat was in het Catherine ziekenhuis. Dus daar hebben ze de pipimplantaten in uh, gestopt... En na een jaar of drie, dan, dan krijg je al klachten. De vorm wordt anders, overal heb je ja, rare, rare bultjes en zo. Maar omdat ik, een, ik ben geen asteet, esthetische patiënt. Dus ik... Hoe bedoelt u dat? Esthetische nou, patiënten gaan weer terug naar de plastische chirurg. En ik heb natuurlijk alleen mijn contact, is de oncoloog. Ja. Dus die vond uh, waarschijnlijk terecht, het is weg, dus dit is klaar. Uh, is mijn, zijn de implantaten pas twee jaar geleden weggehaald maar heb ik in heel mijn lijf die siliconen zitten... en daar heb ik ontzettend veel last van. U kreeg overal bubbeltjes, als het ware? Nee, je krijgt, het gaat in je gewrichten zitten, het gaat in je hoofd zitten. Het gaat, ik heb daar ook foto's van en je hebt overal pijnen. Je hebt heel veel pijn. En um, waarom ik hier kom zitten is uh, omdat ik het kwalijk vind... dat je, als het geen keuze is, dat je geeft je, je, je gezondheid... Je, je, je geeft je helemaal in handen van, uh, van in dit geval een ziekenhuis... Dat, dat dit zomaar kan in ja. Nederland. Dat je. En het gaat, kijk, geen, het gaat me niet zozeer om de vergoeding. Want gezondheid is niet in geld uit te drukken. En ik zou hierna dan wel naar een goede internist willen. Want het zit er maar nog. Maar u kreeg pijn op een bepaald moment. Of ja. was er eerst sprake van dat u toch. Uh, rare vormen kreeg? Nou ja, je vorm wordt anders. Van natuurlijk, want ik heb geen vetweefsel, geen vlees, alles is weg. Dus je hebt alleen de implantaat. Als die gaat lekken, krijg je een andere vorm. En bij de lekkages krijg je. Ja, als het ware krijg je borsten op je rug. Want het gaat toch overal naartoe. Dus, dus die siliconen die gaan een wegvinden Ja, die gaan een wegvinden het door het lichaam. Via je uh, lymfe. En het, is, het zijn twee holle ruimtes. Dus ja, dat gaat achterin je rug. Dus je hebt opeens... Het, het ziet er gewoon raar uit. Je kreeg overal klachten dan. Ja. En ook pijn. En, en ook Daar pijn. ging je natuurlijk mee naar de arts. En daar ga je mee naar de arts. Dus dan, uh, maar er wordt, er, steeds, er wordt niet meer gekeken naar je borsten. Want... Mijn, uh, die gezwellen waren weg. En het is bij mij al twintig jaar geleden. Dus het gaat mij ook helemaal niet om de vergoeding maar... of niks. Het gaat me gewoon om. Maar bent u goed dus... behandeld door de, door de artsen toen? Nou, dat vind ik dus niet. Ik vind, uh, het blijkt nu dat ze wisten dat die dingen gauw gingen lekken. Ze stoppen het bij mij erin. Dus vind ik eigenlijk, zodra ik die klachten had, hadden ze moeten zeggen: van nou ja, weet je, we halen dit eruit. We stoppen er iets anders in. Maar misschien was het niet door. Nou ja, je kon het ook zien. Ja. Je, je ziet dat de vorm anders is. Je ziet, en nou op de foto's kan je ook zien dat al die siliconen via, de, via ja. je lymfe dat blijft maar in heel. En dat, dat duurt dan? Dat heb ik 15 jaar lang gehad. En bent u toen daarna weer opnieuw geopereerd? Hebben ze ja, ja, alles eruit gehaald? Dus, ja, want dat is pas twee jaar geleden gebeurd. Dus het heeft vrij lang geduurd allemaal. Ja, omdat ik, ik, ben een, ik heb het agressieve kankergen. Dus ondertussen is mijn baarmoeder eruit gehaald, andere gezwellen. Gewoon, ik, ik, ik loop altijd bij een oncoloog. Ik kom nooit bij een plastisch chirurg. Dat is niet uh, aan de orde voor mij. Maar op een gegeven moment door weer een, uh, een MRI. Is twee jaar geleden besloten dat het dan toch weggehaald wordt. Maar zit ik nog steeds met al die rommel in mijn lijf. En heb ik daar last van. En, en dat, dat kan weer... niet weg? Nou ja, ik heb gehoord dat er een internist is in Haarlem. Uh, die daar gepromoveerd is. Dus ik zou graag daar naartoe willen. Ja. En u heeft er nog altijd last van? Van die rommel in het lijf? Ja, want je merkt het. Ik weet ook waar het zit, want dat hebben ze laten zien op de foto's. Dus als ik nu daar pijn heb, denk ik niet dat daar een gezwel zit. Geen kankergezwel. denk ik, oh ja, dat is dat. Maar het is ja. toch vervelend. Mevrouw van Oers, hebben al uw cliënten dit soort klachten? De klachten die mensen hebben, die verschillen heel erg. Um, we hebben ook mensen die relatief weinig klachten hebben, gelukkig. We hebben ook mensen die hebben ze maar heel kort gehad... Uh, mevrouw Rondeel zegt zelf al, nou, ik heb ze een jaar of vijftien uh, in mijn lichaam gehad. Uh, dat kan een van de oorzaken zijn waardoor er dan ook meer klachten zijn. Uh, maar de klachten die verschillen van persoon tot persoon. En in Frankrijk, zoals gezegd, is er al een uitspraak gedaan in een soortgelijke zaak. Daar is een voorschot van 3000 euro per vrouw toegezegd. En nu wordt er gekeken naar het werkelijke schadebedrag daar in Frankrijk. Kan mevrouw Rondeel alvast een voorschot verwachten? Dat is wel ons doel. Wij willen een uh, groep met Nederlandse vrouwen willen we, uh, voor de Franse rechtbank, uh, bij de Franse rechtbank aanbrengen. En daarvoor vragen om uh, dezelfde beslissing eigenlijk van toepassing te verklaren. En gaat TÜV dat dan betalen, uh, Duitse TÜV Rijnland? Dat is wel de bedoeling, want TÜV Rijnland die heeft ook. Uh, hebben al gevraagd om dat voorschot niet te hoeven betalen. En daarop is 21 januari van dit jaar ook al een beslissing gekomen dat dat voorschot wel betaald zou moeten worden. Ja, maar het bedrijf dat de implantaten van PIP in ons land importeerde, heette Roofiel. En dat bedrijf is, zoals gezegd, inmiddels ook failliet. En bovendien zijn er Roofiel, siliconen geïmporteerd. Uh, siliconen implantaten zonder tussenkomst van het Duitse keursbedrijf TÜV. Is dat daarmee niet een buitengewoon ingewikkelde zaak geworden? Um, het is zeker een ingewikkelde zaak. Ja. Dat klopt. Maar waar het om gaat is. De Franse rechtbank heeft nu gezegd dat TÜV haar werk niet goed heeft gedaan. Omdat dat CE-keurmerk is toegekend wanneer dat niet had gemogen. En waar het om gaat is dan. Of er schade is geleden door een PIP-implantaat. Waar dus dat CE-keurmerk op stond. Dat door Tuf is toegekend. En dan gaat het alleen maar over die implantaten. Over PIP-implantaten. Ja. En u bent niet de enige. U bent niet het enige kantoor dat uh, vrouwen begeleidt verzoek om schadevergoeding bij de rechter. Nee, dat klopt. Dan zijn er meer werkzaam. Ja. En er worden door verschillende kantoren ook verschillende bedragen genoemd... waar de vrouwen op kunnen rekenen. Dat werkt wel verwarring in de hand, denk ik, of niet? Uh, mogelijk, maar wij zeggen in ieder geval tegen alle vrouwen... die zich bij ons aanmelden... dat wij geen precieze uitspraak erover kunnen doen... maar dat kun je eigenlijk nooit bij een letselschadezaak. Kijk, de schadevergoeding die iemand kan verwachten... is afhankelijk van de schade die iemand heeft geleden. En dat verschilt van persoon tot persoon. Kijk, als iemand een heroperatie heeft moeten ondergaan... Um, en die was gelukkig na twee of drie weken weer helemaal op de been. Dan praat je over een hele andere schade dan iemand die een jaar lang ziek is en uitvalt van werk. Dus dat zal toch per geval bekeken moeten worden. En mevrouw Rondel, het gaat u niet over het, over het bedrag. Maar het gaat u alleen maar over het feit dat u graag naar die ene specialist wil. Ja, wat in, Haarlem niet in mijn zit. zorgpakket zit. Want bij mij zit het al. Ik, ik zit al zo lang te kwakkelen dat ik. En uh, um, ik heb dit ja, sinds kort per toeval een keer gelezen. En toen dacht ik, nou, dit is niks voor mij. Maar toen las ik dat het... Uh, bij het Catharina ziekenhuis... en ik ben door het Catharina ziekenhuis ooit behandeld. Uh, en ik, ik, ik loop natuurlijk al heel lang te dokteren. En ik zou graag een specialist willen... die... Ik, ik roep nu iets en ik weet niet of het bestaat. Ik weet dat er een internist is die daarop is gepromoveerd. En als die siliconen weggesneden zou kunnen worden... dat je dat... dat net zoals het hier ook... Hebben weggezogen en weggeschraapt. U wijst nu naar je borsten, ja? Ja, hebben ze alles, denk ik, dat zou ik, graag, uh, dat zou ik graag willen. Dat je gewoon zeker weet dat. Nou ja, ik heb het, agressieve kankergen... maar niet nog eens additioneel allemaal andere ja, zaken. Gelijk. Gewoon dat je echt alleen dat, en daarom ben ik ook niet. Ik hoef geen geld, ik hoef niks, maar ik wil wel dat, dat ik dan een soort bewijs krijg. dat ik door mijn zorgverzekeraar doorgestuurd word naar de internist die ik graag zou willen heeft De inspectie heeft gezegd... Ja, op het moment dat zo'n pip-implantaat vervangen moet worden... door een weldeugelijk implantaat... dan wordt dat vergoed het verzekeraar. Maar in uw geval... om al die rommel uit uw lichaam weg te halen... wordt dat niet vergoed. Dat is toch merkwaardig? Ja, omdat je, dit moet natuurlijk eerst erkend worden. Door deze zaak gaat dat, komt dat in, in een ander daglicht te staan. En voor mij, uh, mijn situatie is... ze kijken puur naar de melanomen. Als die, ik ben natuurlijk een oncologische patiënt. Als dat is weggesneden is het klaar. Ik val gewoon in dat hokje. Ik ja. ben niet een esthetische patiënt. of niet een, een Ja, Ik zit gewoon in een heel ander hokje. Maar mevrouw van Oors, kunt u nog geen beroep doen... op de verzekeraar van haar om dit ook te vergoeden? Nou, de verzekeraars die betalen inderdaad tegenwoordig wel... want daar is ook een verandering in geweest. Hè? Ja, de vervanging uh, van zo'n implantaat. De vervanging dus. van het implantaat. En ja, ik heb het ook wel met mevrouw Rondeel erover gehad... of zij via haar huisarts of via de specialist... een verwijzing kan krijgen om dat toch vergoed te krijgen... Zou wel mooi zijn, in haar geval. We praten zo verder. A Good Heart is een nummer van de Noord-Ierse zanger Fiegel Chucky. 29 jaar geleden, Fiegel Sharky met de dat stond twee weken bovenaan in de Nederlandse wereldlijsten. Radio 1. De nieuws, -PV. De druk op Oekraïne wordt steeds groter. De Europese Unie gaat mogelijke sancties opleggen. U hoort NBS-redacteur Bas Schemmink. Frankrijk, Duitsland en Polen hebben dat voorgesteld. Ze vinden dat de Oekraïnse regering te veel geweld gebruikt tegen demonstranten. Bij botsingen tussen de politie en betogers kwamen zeker 25 mensen om het leven. Volgens correspondent Chris Ostendorf komen sancties snel dichterbij. Vanochtend heeft de Franse president Hollande gebeld met zijn Poolse collega Tusk. En beide landen hebben verklaard dat er echt heel snel Europese sancties moeten komen... tegen Janukovic en tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld. En de Duitse minister Steinmeier heeft ook al laten weten dat er sancties moeten komen. Zelfde soort geluiden hoor je nu ook bij de Europese Commissie. Uh, commissievoorzitter Barroso heeft gezegd dat de Oekraïnse regering... verantwoordelijk is voor de veiligheid van de eigen bevolking. En dat maatregelen leest dus sancties tegen diegenen die juist verantwoordelijk zijn zijn voor het geweld van de afgelopen uren, zouden moeten worden overwogen. De protesten breiden zich steeds verder uit. Niet alleen in Kiev, maar ook in andere steden in Oekraïne... zijn mensen massaal de straat op gegaan. In de westelijke stad Lief is historica Renildes van Ditshuizen. Hier wordt ongelooflijk gedemonstreerd. De hele stad is een beetje in de war hier. En uh, ik zit toevallig in een hotel wat uitkijkt op het plein... waar al vanaf 21 november...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 De ministers van Buitenlandse Zaken in de Europese Unie... komen morgen bijeen in een spoedzitting om over Kiev en de Oekraïne te praten. NOS-redacteur Bas Hemming, Bas, daar staan de bootjes daar. Oh, oh, Den Haag. Op woensdag gaat het in de politieke rubriek over beeldvorming rond het Binnenhof. En daar praat ik over met Francisco van Jolen... eindredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl... en met Peter Kee, politieke redacteur van Pauw en Witteman. Goedemiddag, heren. De positie van PvdA-voerman Diederik Samson, daar wil ik het vandaag over hebben. Gisteren kwam de commissie stiekem bij elkaar, omdat NRC Handelsblad publiceerde dat de leden daarvan wel degelijk waren ingelicht over die 1 miljoen metadata, waarover Plasterk bijna stuikelde. En Samson zei na afloop van die ingelaste bijeenkomst... De commissie acht zich in het licht van wat de minister eerder heeft gezegd. Uh, niet geïnformeerd. En dat is een, een, een mooie verklaring... waarmee we de situatie een beetje achter ons proberen te krijgen. Samson wil het boek sluiten. Gaat dat ook gebeuren, Peter? Nee, hoor. Er zijn ontzettend veel mensen... heel boos op elkaar geworden de afgelopen week. Samson in eerste instantie op die andere partijleiders... die een motie van wantrouwen indienen tegen Robert Plasterk. Die uh, motie vond hij onterecht. Uh, Omdat al... de leden kennelijk van al die andere partijen... al waren geïnformeerd. Althans, is... de fractievoorzitters ja. in de commissie stiekem. Ja, dat is uh, zijn lezing ongeveer. Uh, de andere fractieleiders zijn heel boos geworden op Samsom, omdat hij klapte uit de commissie stiekem. Zo ervaren ze dat: dat er informatie is gegeven uit de commissie waar je nooit informatie uit hoort te geven. En die boosheid die is voorlopig niet gaan liggen. Uh, het vervelende van Samsom is dat hij voortdurend ook in beeld is gebracht. Dat is een boos mannetje. Je zag allerlei foto's in de en beelden op tv. Van een, een, uh, oh, een Samsom die een tirade hield tegen dan weer die fractievoorzitter en dan weer die fractievoorzitter. Ja. En dat is wel een beeld dat nog het beklijven is, weet je wel. Het, het, het boze, opgewonden kereltje. En Samson was de enige van de commissie die gisteren voor de camera verscheen. En zijn andere collega's lieten het af bij een schriftelijke, ver schriftelijke verklaring. Dat past ook weer helemaal in die beeldvorming? Nou, dat, dat past in zover in die beeldvorming. dat de, de leden van die commissie hadden afgesproken... dat de camera's niet te woord zouden staan. Alleen Kees van der Staaij deed dat. Die bij afwezigheid van Halbe Zelstra, die aan het skiën was... Oh? Uh, op de wintersport was. Die, het ja, daarom. Uh, was Kees van der Staaij de voorzitter voor een keer. Die, die legde wat uit in de pers. Uh, maar daarna ging Samson toch ook nog voor de camera staan. En dat was eigenlijk wat ze niet, niet wat ze hadden afgesproken. Nou kijken we nog even naar die schriftelijke verklaring van de commissie. En daarin stond dat ze zich niet geïnformeerd achten. Er stond dus niet in die verklaring dat de commissie niet geïnformeerd is. En ook niet dat ze menen dat ze niet geïnformeerd zijn. Het zit er tussenin. Hè. Dus het is een, echt een is politiek op de vierkante millimeter. Want als je iets acht, dan vind je het maar er staat wel enige twijfel over de of je het vindt. Het is niet helemaal zo dat je het zeker weet, want dan weet je het zeker. Je zeggen ook niet dat je, het, uh, dat je het meent, want dan heb je grote twijfel. Dus het zit er een beetje tussenin. En dan kan je je afvragen wie heeft daar nou bij gewonnen. Je zou kunnen zeggen, het is een compromis. Aan de andere kant, uh, Samson heeft eerder beweerd... dat die uh, leden op de hoogte zijn gesteld. En nu heeft hij gezegd dat hij dat acht... Dus laat hij daar toch enige twijfeling of dat wel het geval geweest kan zijn. Ja, de duiding van de juristiek was heel snel. Die was uh, oké. Okay. Samson had dus ongelijk, maar het is meer zoals, zoals Francisco Javier het nu zegt, dat het een woordspel is waar iedereen zijn eigen gelijk, gelijk uit kan halen. En um, ja, al met al kun je van zeggen dat de burger in het land er niet mee gebaat is. Ik bedoel, de, de, het vertrouwen in de politiek zal er niet door groeien, want uh, dat ge, ge mierenneuk op een vierkante meter. Daar zit niemand op te wachten. En er zijn we over dat gedoe in de commissie stiekem heel wat artikelen verschenen... de afgelopen dagen in Kanten. Tot en met gisteren op de voorpagina van de NRC, dat grote artikel. Er wordt gezegd dat de bron daarvan uit het PvdA-kamp zou komen. Wat denken jullie? Nou, Je publiceert niet zo'n artikel op de voorpagina van de NRC... als je alleen een bron uit het uit PvdA-kamp hebt. Bovendien, die mochten eigenlijk niks zeggen. Dus er zijn zeker bronnen daaromheen. Uh, dat weet ik ook wel van die, van die collega's... Dus, dat zijn meer bronnen dan alleen PvdA-bronnen. Nee, dat past ook een beetje natuurlijk bij het beeld. Samson is als eerste boos geworden. Wij weten niet wat daar aan vooraf is gegaan. Hij zegt dat hij daar goede reden voor heeft gehad. Maar sindsdien bestaat het beeld van ja, hij is boos en wil ze gelijk krijgen. Dat is toch een beetje zijn imago wat hij tegen zich keert. Het zijn verkiezingstijd, dus dat wordt breed uitgemeten. Dat het een mannetje is dat een beetje loopt te drammen. Ja. Kees van der Staaij van de SGP. Zoals gezegd de voorzitter van de commissie. Bij afwezigheid van Halper Zeilstra, Die zei na nou afgelopen dat hij hoopt dat hiermee het lekker voorbij is. Aan wie was die boodschap gericht dan? Ja, dat, euh, nou, ik denk dat hij dat in dit geval doelde op de Partij van de Arbeid. Tenminste, dat vinden alle anderen. Um, maar je zou moeten hopen dat het lekker juist niet voorbij is. Er ligt een WOP-verzoek van RTL. Dus Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat geldt natuurlijk niet voor de commissie stiekem. Want daarom heet hij ook stiekem. Maar... Uh, je zou toch mogen wensen dat nu er zoveel over gesproken is, dat die openheid er wel komt. Laat ons dan alsjeblieft weten wat er wel besproken is in die commissie... als er zoveel mist over is. Ja, het is geheim, het is ultra geheim. Nee, maar dat laat ook zien, de hele kwestie laat toch wel zien... dat die commissie stiekem, dat dat een wassenneus is. Dat is de commissie die ons moet controleren van wat er gebeurt... Hè. op het gebied van inrichting De enige controlemethode voor die inrichting dat is toegewezen aan de fractievoorzitters. Die hebben daar helemaal geen tijd voor. Waarom kon dit gebeuren? Het is waarschijnlijk wel gezegd. Ja, Ze het hebben... schijnt er een gezet zijn hè. Joh, als, ook op die bijzin moet je letten. Ze hebben het gewoon niet begrepen. Politiek, want ze weten niet waar het over gaat. Ze snappen niet. En dat is ook heel logisch. Dat kan je de Fractievoorzitters die, die niet snappen waar iets dat over gaat. Het is okay. veel te gedetailleerd. En er is niemand die ze bij kan praten. Nee, Samson heeft er inmiddels al voorgesteld... om die fractievoorzitters daar weg te halen. Of eventueel te laten zitten. Maar dan te laten vergezellen door de fractiespecialisten. Heb je in ieder geval meer deskundigheid in huis. Hij wilde wat meer openheid omheen krijgen. Nou ja, Dat past op zich in zijn verhaal dan van de afgelopen week. En, en dat betekent dus... Ja, sorry. Ja, ga door. En dat betekent dus dat die fractievoorzitters niet hebben doorgevraagd over... oké, okay, er is dus een vreemde mogelijkheid in Nederland dan het spioneren... meneer Plasterk, wat gaan we daaraan doen? Al die vergaderingen is dat kennelijk niet aan de orde dat geweest. Plasterk zat erbij in die commissie. Ja, en kennelijk zijn hem niet duidelijk genoeg de vragen voorgelegd... oké, okay, wat gaan we daaraan doen? Het lijkt mij nogal ernstig. En dat is de hele kwestie waar het om gaat. En dat wordt dan op zijn haags beperkt tot een relletje tussen Samson en Pechtold. Maar dit is de kwestie, er gebeurt iets in Nederland... waar wij niks over te zeggen hebben, het is een slechte zaak. En voorlopig wordt er gevreemd dat het een... Oh, Jaap ja, van der Wal, wat is de vraag? Nee, daar ben ik dan wel benieuwd. Nou, als je zegt, ze hebben er eigenlijk waarschijnlijk ook helemaal geen tijd voor gehad. Nou, gisteren konden we eventjes getuige zijn van, de, van... tenminste, aan de buitenkant. Want we wisten dat de commissie stiekem bij elkaar was. <coughs> Normaal gesproken weet je dat helemaal niet. En die vergadering duurde een uur of uh, twee, drie ongeveer. Over het woordje achter... Ja, ja, ja, ja, over de tekst van die verklaring natuurlijk. En over... Maar ik neem eraan dat er niet iedere week iets is... wat de staatsveiligheid zodanig bedreigt dat je drie uur bij elkaar moet zitten. Nee, dat weten we dus niet. Okay. Want die bijeenkomsten zijn uh, uh, onbekend. Ja, ja, en ze mogen no. dus er geen niks over zeggen. Nee, okay, ja. het is stiekem, ja. En nou hebben we dus die boze Samson en uh, de PvdA... waarvan andere partijen denken dat die uh, de oorzaak is van het lek. Wat betekent dat nou voor de verhoudingen tussen de PvdA en de andere partijen? Nou, kijk, in de politiek speelt de gunfactor best wel een belangrijke rol. En die is wel aangetast. Die andere partijen zijn echt boos op hem. Uh, hebben ook wel tegen hem gezegd van... nou ja, als jij gaat lopen kletsen uit die commissie stiekem... wij hebben ook wel een paar dingetjes... die voor jou misschien wat vervelender zijn. Uh, bij volgende onderhandelingen spelen dat soort zaken toch weer een rol, weet je wel. Van, nou, oké, okay, ik uh, geef jou dit, geef jij mij dat. Dus wetsvoorstellen dat om... komen er moeilijker door waarschijnlijk dan? Sorry? Wetsvoorstellen die er moeilijker doorkomen. Nou, er wordt, er wordt natuurlijk gezegd van, nee, speelt geen rol. Maar het, dat gaat om, is kan maar een rol spelen. En Samson is niet echt geliefd bij de andere fractieleiders. Daar is hij voor, ze vinden hem te veel, het mannetje dat al het gelijk wil hebben. Dus er zijn zeven boze mannen tegen één boos mannetje. Moet je het zo karakteriseren? Ik denk dat je in de politiek eigenlijk nooit precies weet wat er nou... dat blijkt ook weer uit dit soort kwesties. wat er nou precies speelt... en wie uh, uh, het toneel zit te spelen en wie echt is. Gaat dit gevolgen hebben voor de verkiezingscampagnes... in de aanloop naar 19 maart? Nou, ik denk dat iedereen nu zo snel mogelijk vanaf wil. Want voor de mensen in het land is dit eigenlijk geen onderwerp, weet je wel. Die wil het hebben over werk en over wonen. En daar willen die partijen het nu ook over hebben. Dus ze willen dit zo snel mogelijk nu opbergen... Um, voor de Partij van de Arbeid is het heel vervelend... dat de afgelopen week minister Asscher in de Kamer... een overwinningje boekte. Jetta Kleinsma haalt deze week de participatiewet door de Kamer. heel moeizaam proces geweest. En dat succes wordt nauwelijks opgemerkt... want we hebben het steeds over Plasterk. Ze worden er gek van bij de Partij van de Arbeid. Gestoord. Ik kan me daar alleen maar mee aansluiten. Hartelijk dank, Francisco van Jolen. Hij is eindredacteur van Joop.nl... en Peter K., politiek redacteur van Power Witteman. Graag tot volgende week. Radio 1. PV. Hier aan tafel nog steeds advocaten June van Oers en Carola Rondel. We hoorden net van Carola de vreselijke gevolgen van haar borstimplantaat. En nu stappen ze, zij en, en nog 200 andere vrouwen, naar de rechter. En ik praat zo met Jan-Jap van der Wal. Hij is artistiek leider van de Comedy Train. En met Tim Fransen, winnaar van het Leids Cabaret Festival. Geen toeval lijkt mij die winst. Want het is al de vierde keer dat iemand van de Comedy Train dat festival wint. Dit is Radio 1. Mark Visser met het NMS Journaal. De dodental van de rellen van vandaag en gisteren in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 26. Onder de doden zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken tien politiemensen. Nog zijn er honderden gewonden. Het zijn de ergste gewelddadigheden in het land sinds de voormalige Sovjet-republiek in 1991 onafhankelijk werd. De politie heeft een man van 75 aangehouden... omdat hij in Bellingwolde drie kinderen zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De drie kinderen waren in de buurt van het huis van de man aan het spelen... toen hij hem bedreigde. De ouders van de kinderen doen aangifte. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de bijscholing... die duizenden buschauffeurs kregen bij ROC's. De opleidingen voldeden niet aan de kwaliteitseisen. Volgens de inspectie kregen de chauffeurs te weinig les... en legden ze geen tentamens af. De onderwijsinspectie wil miljoenen euro's van de scholen terugvorderen. En de steenrijke Franse ondernemer Serge Dessau is aangehouden... en wordt ondervraagd over een corruptieaffaire uit 2008. De 88-jarige Dessau werd al langer in verband gebracht met corruptie... maar kon niet worden vervolgd omdat hij senator was voor de UNP... en daardoor onschendbaar. Vorige week hief de senaat zijn onschendbaarheid op. Tot over de hoofdpunten. Vanuit... Er is verkeersinformatie vanuit Den Haag. Ik hoor hem al, René, Paget. <laughs> ja, ik was al begonnen, Felix. Viel op de A10, de ring van Amsterdam. Voor, uh, knap, voor Westport. De komt er al eigenlijk twee kilometer richting Den Haag. Op de A15, Nijmegen naar Gorkum. staan ze te flitsen. En dat levert file op. Tussen tot en Tiel West, drie kilometer. Op de A20, Rotterdam-Gouda. Bij het plein nog twee kilometer. Na een ongeluk. Maar dat is allemaal opgeruimd. Er ligt een auto op zijn dak op de A50, Os-Arnhem. Bij Renkum, drie kilometer file. Twee rijstokers... zijn daar. Dicht. LOS Radio Olympia, het Gio-Lippens. Gio, gaat het over een uh, voorbeschouwing op de 5000 meter voor de vrouwen vanmiddag of heb je ook nog iets te Ja, Ik heb toch nog wel iets anders, uh, want we hebben het al gehad over die uitschakeling van Nicoline Sauerbrei en Michelle Dekker bij het snowboarden, de reuzen slalom. We hebben de uitslag, die hebben we nog te goed. Patricia Koemer won de finale van de Japanse Tomoko Takeuchi. En brons was er voor een Russin Zavarzina. Dat betekent dus geen medaille voor Ina Meschik. En dat was de Oostenrijkse die weer Sauerbrei rechtstreeks uitschakelde in de achtste finale. Zij werd vierde. En de tweede run van de reuze bij het skiën is net afgewerkt. De verschillen waren klein na de eerste run. Er ging één man ruim aan de leiding, een Amerikaan Ted Ligety. Edwin Peek heeft Ligety zijn leidende positie kunnen behouden. Ted Ligeti heeft inderdaad gedaan wat hij moest doen. Vooraf was er maar één favoriet voor de titel op de reuzeslaan. dat was Ted Ligeti. En ook na de eerste run stond hij al eerste. En na de tweede run pakt hij de Olympische titel. Het zilver gaat verrassend naar Steve Miselier. De Fransman stond pas tiende na de eerste run. En het brons gaat naar zijn landgenoot Alexis Penturo. En dat betekent dat Marcel Hirscher... vooraf natuurlijk ook één van de favorieten... niet op het podium terechtkomt. Hirscher... Natuurlijk de Nederlandse moeder en de Oostenrijkse vader wordt vierde. En dat is natuurlijk de minst prettige positie op de Olympische Spelen. Maar zijn kans komt nog op de slalom aankomende zaterdag. Hier is er dus niet op het podium. En Ter Ligeti is de terechte Olympisch kampioen op de Reusenslalom. En toen Peek was dat. En dan heb ik ook nog een langloofuitslag. Noorwegen heeft de teamsprint bij de vrouwen gewonnen. Finland werd tweede. Zweden pakte het brons. Nou snowboarden gehad, skiën gehad, langloof gehad. Dan ja, 5000 we... meter, hè? Ja, daar kunnen we uitkijken naar vanmiddag. Want het is namelijk de laatste individuele afstand uh, bij de schaatsers... Uh, op deze Olympische Winterspelen. Drie Nederlandse vrouwen komen daar in actie. We nemen de kansen even door met Sebastian Timmerman. Sebastian, goedemiddag. Hoi Rio, goedemiddag. Uh, ik zeg Irene Wust, want die heeft wat goed te maken. Nou, dat zou zomaar kunnen. En zij heeft ook een geweldige tegenstander... want ze rijdt eigenlijk, uh, om er even een wielenterm te gebruiken... in de Koninginrit tegen de Martina Sablikova voor. Laatste rit is dat, van de acht ritten... Op de 5 kilometer. En zij is de Olympisch kampioen geworden op de 3 kilometer. Sablikova is de titelverdediger op deze afstand. En inderdaad, Wust heeft wellicht ook voor zichzelf al wat goed te maken. na haar nederlaag op de 1500 meter. Het is ook al lang niet meer zo dat Irene Wust de 5 kilometer haat. bij wijze van spreken dat het te lang is voor haar. Nee hoor, Irene Wust kan hele goede 5 kilometers rijden. Dus behoort zeker zeker tot de favorieten. Drie Nederlandse vrouwen, alle drie met een bijzonder verhaal. Eerst maar eens even het verhaal van Karine Kleibeuker. Ja, die uh, deed mee in Turijn in 2006. Dat werd een grote teleurstelling. Toen kwam ze niet verder dan de tiende plaats en was ze in tranen na afloop van die vijf kilometer. Daarna uh, stopte ze met schaatsen. Ze werd moeder. Keerde langzaam maar zeker stapje voor stapje terug via het marathonschaatsen. En dit seizoen uh, haalde ze vooral uit bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Waar ze won. En de tijd die ze daar reed, heeft niemand verder kunnen evenaren dit seizoen. Dus zij is de snelste vrouw van, uh, van het seizoen. Dus wat dat betreft heeft Kleibeuker uh, goede papieren op voorhand. Maar ja, ze heeft ook wel die ervaring, ze weet hoe het is om na lange tijd meer dan het, uh, uh, anderhalve week te moeten wachten voordat je eindelijk aan de bak mag. Ja, en uh, Yvonne Nauta, dat was dat hele verhaal, Hij he. wilde de drie kilometer rijden, dat ging allemaal niet door, werd gehinderd op het uh, kwalificatietoernooi, maar wel die vijf kilometer. Wel deze afstand. Uh, jong talent. Veel problemen gehad met haar rug de laatste jaren. Maar dat, daar is ze nu van af. Verrijdt in de ploeg van Johnny Rom en Marianne Timmer. En uh, is daar erg goed op haar plaats. Over Marianne Timmer gesproken. Het is vandaag 16 jaar geleden dat Timmer goud haalde in Nagano. En 8 jaar dat Timmer goud haalde in Turijn. Op de dag af. Dus als uh, uh, Nauta nou die lijn weet door te trekken. Is ze misschien wel in staat tot een verrassing. Maar een medaille zou voor de jonge 22 jarige jonge Yvonne de Nauta al heel mooi zijn. Ze neemt het op. Tegen de drievoudig Olympisch kampioen. 41 jaar, bijna 42. Dat wordt ze zaterdag. Claudia Perstijn. Sebastian, het wordt toch niet weer 1, 2, 3. Hè? Want dat kunnen we die buitenlanders niet meer aandoen. Nee, bijna niet meer. Hè? Mijn BBC-collega zit naast me en die begonnen net ook al allerlei verwijten te maken. Uh, nee, ja, 19 medailles hebben we al in het schaatsen. Plus die ene van het short erbij. 20 in totaal. Ik verwacht wel minimaal één medaille. Maar als dit ook weer 1, 2, 3 wordt... Ja, dan kunnen we inderdaad alleen nog maar meer kritiek gaan verwachten... van onze buitenlandse collega's. Sebastian, dankjewel. Vanaf vanmiddag 2 uur hè, Radio Olympia. Jo. Royals, dat is de debuutsingle van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lord. Ui, iedereen kent dat nummer toch? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding ring.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 there. jan of van de wal in aan tafel jan Jaap, wat vind je van het dumme? Royals een lekker nummer, Felix. Ja, toch wel? Ja, lekker nummertje. Ik vind het wat minder. Ik vind die Pure Heroin, dat album, vind ik wel een leuk album. Maar gaan dit... wij nu serieus over deze muziek we praten? We gaan absoluut serieus over deze muziek ja. praten. Om je een beetje op te warmen, zodat je dadelijk een nee, vorm hebt. precies, precies. Nee, ja. Het is een lekker, lekker nummertje, ja, ja. Maar ze wil zelf dat het niet meer gedraaid wordt. Echt waar? Ja. O, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en daarom hebben we het vandaag nog maar een keer gedaan. De NieuwsPV Nederland stuurt ruim 350 militairen naar Mali. En de bedoeling is dat zij inlichtingentaken voor de bredere VN-inzet in het Afrikaanse land gaan verzorgen. En daar hebben ze veel spullen voor nodig. En dat materieel het is al de hele ochtend onderweg naar nou het schijnt. Verslaggever Roel Pau volgt dat allemaal. Is het al aangekomen in delft waar het moet zijn? Gedeeltelijk. Net als ik zelf, van het uiterste zuidwesten van Brabant... naar het uiterste noordoosten van Groningen, de Eemshaven. De Orange Blue... Afdeling van dit havengebied er is nu even tijdelijk uh, militair terrein staan. Uh, gewapende militairen voor de poort om alles uh, binnen te laten wat hier mag zijn. En dat is dan uh, bijvoorbeeld een uh, klein konvooi diepladers met uh, uh, defensievoertuigen erop. Alles bij elkaar moet hier aankomen. Veertig van die diepladers met uh, Bushmasters en Fennecs die uh, bestand zijn tegen het woestijnzand in Mali... 140 containers uit Tilburg. Die komen met de trein. Dat is uh, morgen als ik het uh, goed heb. En dan nog eens uit Soesterberg. 100 containers en 30 voertuigen die over de weg uh, hierheen kunnen komen rijden. Dus het is een uh, behoorlijke logistieke operatie. En het gaat dan allemaal over de woelige baren richting Mali is de bedoeling. Ja, ja. Je zou zeggen waarom gaat dat niet door de lucht. Nou ja, als je deze opstomming hoorde. Dan uh, kun je wel nagaan dat dat uh, een veel te, veel te kostbare onderneming zou worden. Dus het gaat uh, over twee dagen op een schip. En dat uh, doet er dan twee, drie weken over om in uh, de Ivoriaanse... Hoe heet dat? Ivoriaanse? Hoofdstad? Ja, Abidjan. Ja. Ja, ik zit even te twijfelen of dat een bijvroegelijk naamwoord is, Ivoriaans. In elk geval... Koot Men Ivor, zegt naamwoord... van wel. Al, alle vingers ja. gaan hier omhoog. Ach, goed. Ik ben geslaagd. Uh, die boot gaat dus naar Abidjan, de de, een havenstad in uh, uh, Ivoorkust, En dan moet het nog eens dus 3000 kilometer over land naar de eindbestemming... ...in Mali, het uh, militaire steunpunt van waaruit de Nederlanders hun werk gaan doen. Dus dat wordt ook nog een uh, soort Paris-Dakar voor uh, defensie. En zitten er nog geheime spullen tussen? Hoe? Ongetwijfeld, ja. ongetwijfeld. Allemaal uh, apparatuur voor de luistervinken die uh, moeten te weten zien te komen... ...waar uh, haarden van verzet en opstand en rebellen zitten. Dus uh, dat zijn allemaal spulletjes uh, die jij en ik niet zomaar uh, in onze... Uh, Ropauw, blijf in Delftzeil en neem veel foto's. De Nieuws -PV. Comedian Tim Fransen won dit weekend het Leids Cabaret Festival... en daarmee is hij de vierde al, het vierde talent op rij van Comedy Train... dat dit belangrijke cabaretfestival wint. Wat is het geheim achter het succes van dit Amsterdamse stand-up collectief? Daarover praat ik met de winnaar, Tim Fransen... en met de artistiek leider van de Comedy Train, Jan-Jan van der Waal. Tim, gefeliciteerd. Dank je wel. Eigenlijk kennen we je al een beetje, want je bent bekend geworden door deze grap uit de Ariaarsconferentie van Theo Maasen. En een sterke leider heeft een visie. Ja, daar, daar kun je Mark ook niet op betrappen. Hij zei letterlijk: um, visie is als een olifant die het zicht belemmert. Laat me wel wezen: een olifant belemmert nooit het zicht, nooit. Dat zijn hartstikke zeldzaam. Hoe vaak zie je een olifant? Dat is niet iets alledaags. Hoe vaak in je leven komt het voor dat je een olifant ziet, maar dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in hetgeen wat zich achter die olifant bevindt? Je gaat over je eigen grappen, lijkt mij, Tim. Waarom geef je deze weg dan? Nou, dat was de deal. Daar heb ik voor getekend. Ik vond het hartstikke leuk. Theo heeft mij gevraagd aan het begin om het samen te schrijven. Dat was voor hem een unicum. Zelf heeft hij altijd. Alles zelf geschreven. Uh, maar dat was voor mij een heel grote eer. En dat was inderdaad een beetje onwennig in het begin. Uh, dat iemand, je andere, uh, iemand anders je grappen gaat doen. Ja. Maar het, uiteindelijk een grote eer. En hoe is dat dan dat werken? Je bedenkt een grap thuis. Je stuurt die op per mail. En dan hups, Theo antwoorden. In het de... begin was, ging dat een beetje onhandig. Want uh, Theo had geen computer. Dus dat moest per post. Moest hij er... heeft geen computer. <laughs> nee, hij had <laughs> geen computer. Dus dat moest per post. En um, op een gegeven moment had hij wel een, een tablet aangeschaft. En toen konden we dingetjes mede, maar dat was al heel onwennig voor hem. Dus had ik op een gegeven moment had ik wat dingen gestuurd ook. En toen belde hij van ja, vrij beleefd, maar gematigd enthousiast. En uh, toen belde hij de volgende dag terug. Zei die, ja, Tim, ik heb het nu even allemaal in mijn eigen lettertype gezet. En, en die vind ik het eigenlijk toch wel erg grappig. <lacht> <lacht> en zo ging dat de hele tijd door. Of ben je op een gegeven moment ook nog wel gewoon op de koffie geweest bij hem? Nee, we hebben ook koffie gedronken, maar het mensen gingen aan de telefoon eigenlijk. Elke dag belden we. En, wat we hadden gelezen in de kranten, welke welke gedachten we hadden. En is het nou half-half geweest, die conferentie van Theo? De helft van jou en de helft van hem? Ik, nee, het merendeel is, is van hem geweest. En het is ook moeilijk te zeggen op een gegeven moment wat van wie is... omdat je, ja, ja, je, je bespreekt alles eigenlijk. Maar het merendeel is van hem. Ik denk dat ik uh, misschien een kwart... heb bijgedragen. Ja. Afgelopen weekend won Tim met Bravoure het Leidse Cabaret Festival. Jan Juipja was erbij. Ja. Uh, hoe beleef je zo'n avond? als een van jouw talenten op het podium staan. Ja, uh, ja een beetje, beetje nerveuzig. En, maar vo voornamelijk heel erg uh, trots en, en blij. En, uh, en ook heel blij dat ik daar niet hoef te staan op dat moment natuurlijk. Ja, dat is dan altijd heel, heel vervelend. Uh, ja, het, daar... blijft, het, het is een hele rare alcohols met wedstrijd eigenlijk. Want hoe kun je nou kwalen of iemand het leukste is... of het grappigste. Uh, misschien kan iemand wel heel mooi zingen... en op die manier ook mensen ontroeren, maar... Uh, Nee, Tim speelde als laatste. En, uh, je kan maar, ook heel mooi zingen. Ja, je kan ook heel mooi zingen. Eerlijk is eerlijk. Heb je niet gedaan? Vond ik wel jammer. <laughs> Zat ik er toch een beetje op te wachten? Maar uiteindelijk was het wel duidelijk dat, uh, dat Tim deze avond ging winnen. Ja. had jij eigenlijk van tevoren al door. Hè? Jij wist, dit is gewoon een groot talent. Ik word gebeld. Dat kan niet missen. Ik word gebeld door mensen. Vond. En die zeggen: Als je een vredesnaam misdoen, misdoen, dan hebben we tenminste een winnaar. Ja, ja. Bij de Comedy Train, Tim, uh, dat stand-up collectief ooit opgericht. Raoul Heertje, daar kom je niet zomaar binnen. Dan moet je auditie voor doen natuurlijk. Hoe ging dat in jouw geval? Ja, sterker nog, je moet, je moet uit, uitgenodigd worden om, om auditie te doen. In mijn jaar waren dat volgens mij een stuk of tien mensen. Toen ben ik de enige geweest uh, die werd aangenomen. En dan ja, dan, ja, dat is een grote stap. Dat is, dat is heel fijn. En, maar je uh, kan er niet zomaar naar binnen stappen en zeggen... ik wil wel graag optreden op dit podium? We hebben open podia op woensdag. Ja. En als je dat goed doet, dan, ja, dan word je een, een beetje in de gaten gehouden. En dan op basis daarvan word je hopelijk uitgenodigd. Ik ben, toen een, ik ben uh, op een gegeven moment uitgenodigd. Toen voelde het voor mezelf nog te vroeg. Toen heb ik het een jaar uitgesteld. Je vond het voor jezelf nog te vroeg. Je krijgt een ja. prestigieuze uitnodiging van de comedy training. Je zegt, ja, sorry hoor, maar ik vind het nog veel te vroeg. Ik ben nog veel te jong. Ja, zo ging dat. ja. ja voor mij was het iets heel groots. Dus als, als ik het deed, wilde ik het ook meteen goed doen. Laat mij nog maar even een tijdje in de effie spelen. Precies. Maar je trad toen al wel op? Ik trad toen af en toe wel op, ja. Maar ik was toen ook nog druk bezig met mijn studies. Dus, maar, ja, en die en smoes toch... werd geaccepteerd door de chef van de comedy training. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Kun je je die auditie nog herinneren, die hij uiteindelijk moest doen? Ja, je moet je voorstellen dat als er, als er een auditie plaatsvindt... dan komen opeens alle comedians. Die ik, doe. ik probeer ze een week lang te bereiken. Wil je alsjeblieft komen spelen dit weekend? Maar ook zo'n auditie zijn ze er opeens allemaal. En dat heeft wel iets corporaals ook. Er dus zit iedereen ook zo bang uh, een beetje te kijken. Maar je weet op het moment dat iemand optreedt en iedereen moet gewoon heel hard lachen. Niet uit schaamte of ongemakkelijkheid, maar omdat je echt aan het genieten bent. Ja, dan weet je wel, dit is, dit is iemand waar geen enkele discussie over is. En eigenlijk alle mensen waar, waar discussie over is geweest, dat, dat wordt het toch ook vaak net niet. Alleen de mensen waarvan iedereen meteen zegt aannemen, dat zijn ook wel de grote talenten die ook doorbreken. En Tim, mag jij nu al een oordeel vellen over mensen die dan ook weer audities komen doen? Uitgenodigd daarvoor zijn? Zeker, ja. Ik, ik, ik, ik hoor nu ook bij de grote groep comedians, ja? ja. En dan, waar, waar let je dan op? Ja, het is, het is grappig. Het, is, je, het hoort grappig te zijn, althans. Het, het hoort zeker grappig te zijn, dus dat is belangrijk. Maar daarbij denk ik dat Comedy ook wel, uh, zonder dat het heel erg uitgesproken wordt... is wel op zoek naar iets, iets unieks, iets eigens. Uh, en dat zijn niet eens alle de mensen die het publiek het hardste aan het lachen maken. Maar ja, na, na iets bijzonders of zo. En het is grappig hoe dat toch in de groep... vaak wel een soort consensus over bestaat... wanneer dat het geval is. En platte grappen, kunnen die? die kunnen niet. Helemaal niet? Nou, zo... Nou. Jawel, je kunt wel. Alleen wat, wat Tim zegt, je wil gewoon de personen doorheen zien. Dus je wil, je wil iemand leren kennen op dat podium. En uh, je, je kan de platse grappen maken, maar dat we je niet zien. En dan heeft het publiek dubbel gelegen. Maar dan denken wij, nou ja, gaan we ergens anders spelen? En andersom kan er iemand zijn die voor zijn gevoel helemaal door het ijs zakt. Alleen dat wij toch drie dingen hebben gehoord dat je denkt... ja, dan willen we meer van horen. Dus kom er wat bij. Tim, ging jij al naar cabaretvoorstellingen voordat je zelf ging spelen? Uh, niet zoveel, maar wat wel leuk misschien is om te vertellen... dat uh, Jan Jaap van der Waals wel een beetje degene geweest... Uh, ja, door wie ik zelf comedy mee niet gaan doen... Ik, weet niet, ik was toen een jaar of 18. Toen zag ik hem op tv. En mensen moesten kaart lachen. En ja, toen, toen dacht ik wel van: Ja, weet je, als, een, als een gehandicapte dit kan, hoe moeilijk kan het dan zijn? Dat gehandicapte... En dat heeft me wel uh, de moed gegeven om het podium te betreden. Ja. Ja, eigenlijk wil jij liever een JSF dan, dan, dan, dan al die gehandicapten. Hè? Het komt een beetje uit de lucht vallen. Maar ik heb een, ik heb een, ja. een gedeelte gezien uit, uit een stand-up programma van jou. waarin je de JSF gaat vergelijken ja. met het budget dat wordt uitgegeven aan de gehandicapten. Dat was buitengewoon komisch om te zien, je, maar, nee, ik ik Dankjewel. Uh, ja, ik, maar ik, ik, ik kwam eigenlijk op relatief late leeftijd pas in aanraking met, met, met cabaret en comedy. Denk ik, toen ik 17, 18 was, daarvoor. Mijn ouders gingen wel af en toe. Ik weet nog dat ze een keer vroegen of ik mee wilde naar de vliegende pand. Dus nou, ik had geen idee wat het was. Ik wist ook niet eens wat het cabaret was. Dus ben ik ook niet meegegaan. En toen, later zag ik het op tv, vond ik het heel leuk. Maar nee, het was niet van heel vroege leeftijd. Bij Jan Jaap was het volgens mij anders. Ja, 15 was ik. Maar toen kwam er ook nog niet zoveel cabaret op televisie. Nee. Dus dan is het nog unieker ook. Maar Tim, jij praat hier heel rustig, heel bedeest, heel bescheiden. Een, een, een, een, een, een laag tempo. En als je op dat podium staat, ben je toch iemand anders, of niet? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Hoor. Ik ben ik op het podium ook wel redelijk bedeest. Doe eens iets. Uh, ja, doe eens iets. Nee, dat mag je niet vragen. Sorry, dat, mag je niet vragen. dat weet ik toch niet? Van... Nee, maar hij heeft net al een grap. En toen moest je lachen. Ja, nee, dat Zonder zo dat je, je door had. Oh, ik had niet door. Nee. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat, dat is de kracht. Oh, dat is de kracht. Ja, precies. Dus, oh, dit is Carola Rondeel. Die oh, hier kom. zit vanwege die pipimplantaten. Oh, waar dat. we het eerder over hebben gehad. En, en had je meteen zo... Op het moment dat je je echt ging interesseren. Zoiets van... Ik wil bij die comedy train. Ja, dat is wel uh, voor mijn gevoel het hoogst haalbare. En dat was ook de reden dat ik het vond, heb uitgesteld... Om, om, om daar te spelen en auditie te doen, ja. Je wilde zeker weten dat je zou slagen. Ja. Nu hebben jullie al vier keer op rij dat, dat comedy train uh, talent... Het, het Leids Cabaret Festival. Nou ja, binnen. Ik moet je een beetje corrigeren... want het is twee keer het Leids Cabaret Festival geweest... en twee keer Kameretten. Maar dat ja, zijn wel de twee grootste festivals. Ja. Maar die hebben we vier keer op rij geworden. Ja. En hoe bewaar je nou dat keurmerk? Ja, dat kan eigenlijk niet. Uh, ik bedoel, in die zin, uh, zonder er iets aan af te doen... is het ook gewoon toevallig. Maar uh, dit, dit waren ook, ook rij nou net vier mensen... Die, die in Toemler inderdaad zodanig goed speelden... dat ze wel klaar waren voor die volgende stap. Maar de, het, het zou zomaar kunnen dat, dat er vorig jaar of het jaar... er ook uh, iemand van ons meedoet en dat hij het net niet haalt. Het zou ook zomaar kunnen. Uh, dus in die zin... Uh, uh, ja, is het, is het wel een keurwerk? Het, het wordt voor de volgende wel. De druk wordt steeds groter, inderdaad. Ja. Maar jij speurt naar talenten? Ja, maar die zijn er ook niet altijd. Nee. Dus we hebben één keer in het jaar auditie... en we hebben nu, nu toevallig uh, twee mensen weer aangenomen. Maar er zitten ook genoeg audities bij dat we denken... ja, nee, toch gewoon niemand eigenlijk. Is het te vergelijken met bijvoorbeeld Ajax of met de Schaatsers? Die maken nu, althans de Schaatsers, een topseizoen door. Ajax wat minder, maar staat nog wel bovenaan. Ik weet dat jij een grote fan bent van die Amsterdamse voorkant. Ja. Maar dat, dat er een periode is met hele grote talenten, ook in de jeugd, die langzaam doorbreken, is dat ongeveer te vergelijken? Dat het met golven gaat? Ja, het, het gaat met golven. En, en, en meestal is het zo dat uh, bijvoorbeeld René van Wurs, die heeft vorig jaar of twee jaar geleden kamaretten gewonnen. Die speelde echt al een nou, zeg vier, vijf jaar bij ons. En die ging toen meedoen naar een festival. En Tim hij heeft eigenlijk, was relatief kort bij ons gespeeld, tweeënhalf jaar. Nu lijkt het alsof hij no bij ons gaat hoor maar zo noem ik het nu. Maar even. ze moeten dus al op het podium staan. Willen ze toch enigszins goed zijn voor de comedy train? Nou ja, de, vroeger, vroeger in mijn tijd, zal ik maar zeggen... toen ik auditie deed, was in 1997... Toen kwam iedereen eigenlijk binnen als amateur. Dus je had ook baan of je studeerde. en, en dan ging je optreden. en dat was leuk. Alleen je merkt de laatste zes, zeven jaar. dat mensen inderdaad. al een enorme ervaring hebben op allerlei podia. En dus zoals Tim nu ook. afwegingen maakt van. ja, misschien dit jaar auditie doen. Hoor. Dus het is meer. Mensen komen als professional binnen eigenlijk. Dus dat is wel veranderd. Jullie luisteren heel goed naar verhalen die uh, waar ook verteld worden. Bijvoorbeeld het verhaal van de advocaat de Joen van Oers die hier zit. Uh, die praten over uh, die 200 Nederlandse vrouwen die zijn vertegenwoordigd in een zaak tegen het bedrijf uh, dat de PIP-implantaten keurde. En <lacht> dan moet mevrouw Rondeel die zelf die PIP-implantaten er <lacht> heel erg om lachen. Ja, denk ik, wordt het maar vermoeder. hoe lang kan het duren voordat uh, die vrouwen die u vertegenwoordigt ooit een schadevergoeding gaan zien, mevrouw van Oers? Uh, dat weten we op dit moment nog niet. Uh, we zijn nu heel hard bezig met het voorbereiden van de procedure. En we willen proberen om dit voorjaar nog richting Frankrijk te gaan... om in ieder geval een begin eraan te maken. En uh, ja, voor u maakt die schadevergoeding niet zoveel uit, mevrouw Rondeel. Als er maar... Uh, uh, nee, voor mij niet. Maar ik u kan me voorstellen. rommel er uit uw lichaam komt. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die een uh, esthetische operatie hebben gehad... Dat, en die willen het uh, veranderen, of weet ik wat... kan ik mij voorstellen dat die dat daarvoor willen aanwenden. En ik wil gewoon hard maken om... Nederland een veilig land te maken. Daar, daarom zit ik hier eigenlijk. Dat is de enige reden. Janja van der Wal, wie van de community training gaat volgend jaar dat Luidse Cabaret Festival winnen. Ah, dit Cabaret. is echt heel vervelend als ik, als ik nu een naam ga noemen voor, ja, die, voor moet die, je, diegene. 9 seconden, 8 seconden. Maar ik zou zeggen, hou Peter Pannenkoek in de gaten. Tex de Wit, Janneke de Bijl, Vera van Zelm. Dank jullie allemaal. Niet zo slim.